8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Nieuwe beving Japan schade Fukushima onduidelijk. Wat eraan wil Bakbo voor de rechter brengen? En winkelcentrum Alf om tien uur weer open. De werknemers van de kerncentrales van Fukushima hebben opdracht gekregen zich in veiligheid te brengen. De oproep werd gedaan na een nieuwe aardbeving in het noordoosten van Japan.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 Tjernobyl viel ook in die categorie, maar was wel tien keer erger dan Fukushima. Voor Tjernobyl zou eigenlijk een buitencategorie moeten worden gemaakt. In die voorkust zal de gearresteerde president Bakbo zich moeten verantwoorden voor de rechter. Dat heeft zijn rivaal, de gekozen president Wattara, gezegd in een korte tv-toespraak. Bakbo werd gisteren na een bloedige strijd van vier maanden door militairen van Wattara opgepakt... in de bunker waar hij zich had verschanst. Volgens Wattara is de persoonlijke veiligheid van Bakbo verzekerd. Na de arrestatie kon er nauwe nood worden voorkomen... dat de zoon van Bakbo door een woedende menigte werd gelinched. Verder zei Wattara dat er een waarheids- en verzoeningscommissie moet komen... om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. Vanochtend om tien uur gaan de meeste winkels in de Ridderhof in aan de Rijn weer open... naar de schietpartij van zaterdag. Het politieonderzoek in het winkelcentrum is beëindigd. De winkeliers hebben de ravage opgeruimd. Nog niet alle schade is hersteld...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 In Nederland zijn zo'n 200 basisscholen met minder dan 50 leerlingen. staan vooral in Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg. Op een aantal kazernes zijn de gemoederen de afgelopen dagen hoog opgelopen... over de aangekondigde bezuinigingen. De militaire vakbonden maken zich zorgen. Volgens de AFMP en de ACOM was er op de kazernes in Oorschot... Havelte en Geeltse Rijen sprake van ongehoorzaamheid en agressie. Er is volgens de bonden met spullen gegooid en er zijn vernielingen aangericht. Bonden zeggen dat de militairen zich boos, gefrustreerd en onzeker over hun positie voelen. Vandaag beginnen acties in Havelte. Bij het tankbataljon dat wordt opgegeven omdat alle tanks verdwijnen. Bij die actie sluit ook de VWM NOV zich aan. Die bond was gebroeieerd met de andere bonden. Pensioenfondsen hebben geen goed beeld van de kosten die aan hen worden doorberekend. Volgens de autoriteit Financiële Markten wordt er per jaar anderhalf tot drie miljard euro meer betaald dan in de jaarverslagen staat. Daardoor blijft er voor de burger minder pensioengeld over. Pensioenfondsen brengen geld vaak onder bij vermogensbeheerders. Die brengen kosten in rekening. Maar ze sluizen een deel van het geld ook weer door naar anderen... die ook weer kosten berekenen. Dat levert een ondoorzichtig systeem op. De AFM vindt dat vermogensbeheerders veel eerlijker moeten melden... welke kosten zij de pensioenfondsen in rekening brengen. De politie van New York is op zoek naar een seriemoordenaar. In december zijn in Yutisako op Long Island... de lichamen van vier prostituees gevonden... De afgelopen weken nog vier lichamen. Gisteren kwam daar een negende bij. De zoektocht begon met de verdwijning van een 24-jarige prostituee op hetzelfde strand in mei. Zij is nog steeds niet teruggevonden. De vroegere topatleet Carl Lewis wil de politiek in. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Senaat in de staat New Jersey. De nu 49-jarige Lewis is democraat. Hij wil zich vooral inzetten voor jongeren, ouderen en onderwijs. Carl Lewis is een van de succesvolste Amerikaanse sporters. Hij won negen Olympische medailles en acht wereldtitels. De verkiezingen voor de Senaat in New Jersey zijn in november. Het weer vanochtend is er bewolkt met wat buien geregen. De temperatuur komt vandaag niet verder dan 10 of 12 graden. Verder waait er een stevige wind uit het noordwesten. Morgen meer ruimte voor de zon en ook een tikje warmer. ANWB Verkeersinformatie met op dit moment twee opvallende files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende, 9 kilometer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epen en Vaassen, 3 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. In die voorkust zou de strijd voorbij moeten zijn. Of dat zo is, hoort u van correspondent Paulien Baks in Abidjan. Pensioenfondsen, u hoorde dat net, maken wel erg veel kosten. En dat kost ons pensioen. En Alfa aan de Rijn herneemt vandaag het leven weer iets meer zijn gewone gang. Bijvoorbeeld om tien uur gaat het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn weer open. Wij praten met de burgemeester van Alphen aan de Rijn, Bas Eenhoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, is het niet wat snel om na zo'n gebeurtenis de winkels alweer open te doen? Nee, Ik denk dat het heel goed is. De winkeliers hebben het ook zelf besloten. We laten dat aan hen over. We hebben gisteren met alle winkeliers, zo'n 60 mensen, zijn we hier in de raadzaal bij elkaar geweest. En uh, we hebben aan hen de keuze gelaten. We hebben gezegd, we dragen het nu aan jullie over. Jullie kunnen het allemaal weer uh, ja, opknappen. Kijken hoe je er tegenaan kijkt. Maar het is aan jullie om te bepalen wanneer. En ze hebben allemaal besloten, we beginnen weer. We gaan proberen het uh, weer goed te doen. En wat we gaan doen is de plek, een plek ergens in het midden van het winkelcentrum inrichten. Waar mensen respect kunnen betuigen aan uh, de, de, de, uh, de mensen die zijn omgekomen tijdens deze, uh, dit drama. En ja, er zijn natuurlijk ook winkels niet Bijvoorbeeld het winkeltje van de mevrouw die omgekomen is. En daar gaan we speciaal aandacht aan geven. Maar in ieder geval men wil proberen zo snel mogelijk weer een veilig winkelcentrum te zijn. En daar sta ik helemaal achter. Oké, okay, ja, want gisteren had u het erover dat u bang was um, dat er ja, allerlei mensen ja. naar Alfa aan de Rijn zouden komen. Bent u daar vandaag niet bang voor bij dat winkelcentrum? We, wij hebben maatregelen genomen om dat goed op te vangen. Uh, dus er zijn toezichthouders van de gemeente aanwezig. En een overleg met de politie gaan we kijken of het gaat gebeuren. En als het Gaat gebeuren dat we dat op een goede manier begeleiden. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling dat zulke dingen gebeuren zodat het winkelcentrum niet zijn normale gang kan hervinden. Meneer Enhoorn, hoe blijft u en hoe blijft de gemeente de komende tijd betrokken bij het winkelcentrum? Bij de mensen die daar werken en wonen. Ja, nou, wat in ieder geval uh, steeds meer uh, aan ons opdringt, is dat wij zeggen, uh, we moeten daar toch nog eens een keer goed aandacht aan besteden. En dat gaat over alle mensen die enorm betrokken zijn. Dus dat betekent en de, de nabestaanden, de slachtoffers, maar ook alle uh, mensen die ja, dat, een, een traumatische ervaring hebben. Ik heb ook mensen gesproken die echt het nog nauwelijks kunnen verwerken, uh, die weg zijn gedoken, waarvan uh, bijvoorbeeld het tienjarig meisje die een, een in haar beeld heeft gekregen. Ja, die, die, die is ook nou, ten oude noodzaal, de dood ontsnapt. Nou ja, dat soort dingen... ...dat moeten we met z'n allen nog eens een keer meebeleven... Mee ...doorbeleven, samen doorleven. En daar, komt, uh, daar zijn we nu druk mee bezig om na te denken... ...om daar toch een hele goede uh, afsluitende herdenkingsdienst... Uh, ...of herdenkingsbijeenkomst voor te houden. Oké, okay, dus er komt nog een herdenkingsdienst. Ja, in maar, het, het, het, het is toch wel duidelijk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. Ik heb nog één slag om de arm. Ik wil uh, wel dat de families uh, van de nabestaanden... Uh, uh, dat, dat, dat, dat die in ieder geval zeggen, ja, daar, daar kunnen we mee leven. Of, of dat stellen we juist erg op prijs. Dus daar, dat, dat contact moet ik nog neem, opnemen. Maar nou ja, ik, ik ga er een beetje vanuit dat zij dat toch ook wel zouden willen dat we dat samen gaan doen. Wat zou dat dan um, tegelijkertijd met de begrafenis van de slachtoffers zijn? Nee, nee, nee. nee. Oh, okay. dat, dat is deze week. Uh, dat, dat moet, en, uh, die rouwverwerking die moet echt in, in die kring. En daar kunnen we bij zijn als ze dat willen. Maar nu denk ik echt aan een herdenkingsbijeenkomst op uh, wat langere termijn. En de gemeenteraad heeft daar gisteren ook op aangedrongen. Die heeft gisteren ook gezegd, kunnen we dat niet doen? Dat zouden we ook graag uh, willen. En, dus ik denk dat dat, uh, nou ja, misschien over, over 14 dagen, in ieder geval niet onmiddellijk nu, dat zou niet, niet juist zijn. Ja, en wacht u dan ook nog op een moment dat er absoluut zekerheid is over de mensen die nog in het ziekenhuis liggen? Nou, dat is ook een van de afwegingen. Uh, er is nog één uh, van de mensen in het ziekenhuis in uh, een uh, ja, instabiele uh, situatie. Dat wil niet zeggen dat per se de anderen nu helemaal veilig zijn. Maar uh, dat we willen in ieder geval weten dat die situatie uh, zo is. Dat, uh, dat dat geen risico's meer uh, in zich heeft. En misschien dat ze zelfs dan al thuis kunnen zijn. Maar wachten we. Dat, dat moet in ieder geval achter de rug zijn. Ja, ja. Hoe, heeft u daar nog uh, informatie over? Over de mensen die daar nog liggen? Gaat het al wat meer? Nou, de, de, de laatste. Het uh, is dus gisteren dat het tienjarig meisje naar huis is gegaan. En, uh, en uh, nou, we wachten dus nu nog hoe het met de rest gaat. Uh, op, op, vanochtend heb ik daar geen nieuwe mededeling over. Gisteren had u het over contact met de familie van de dader. Heeft ja. u al uh, met vader of moeder gesproken? Nee, uh, vandaag uh, hoop ik dat dat contact tot stand komt. Gisteren is er uh, een aanbod gedaan. Uh, en, uh, uh, nou, dat hoop ik uh, nou, eigenlijk binnen een uur en een uurtje te horen. En wat gaat u dan met ze bespreken? Ja, wat we gaan bespreken is natuurlijk uh, dat we uh, ja, kijken hoe zij willen communiceren. De familie voelt zich natuurlijk uh, ja, uh, enorm, uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, aangedaan door dat wat hier gebeurt. Maar we willen als familie natuurlijk uh, proberen om, om op een waardige manier afscheid te nemen van, ja, van, van, van hun. Ja, het uh, gaat over hun zoon, neef. De familie is in zich heel bij elkaar geweest, heb ik begrepen. En die willen natuurlijk niet graag dat, uh, dat een smet. Uh, uh, in die familie blijft, hoe moeilijk het ook allemaal is. We kunnen niet de hele familie brandmerken... omdat één uh, zo'n verschrikkelijke dader in hun familie is geweest. Ja, en houdt u ze nog uit de wind? Houdt u de media van ze af? Uh, dat doen wij niet bewust, maar we houden, zoals al eerder is gezegd, uh, wel de woningen in de gaten. We posten daar niet bij, maar we houden het wel in de gaten allemaal. Dus in die zin uh, uh, geven we ook adviezen uh, met betrekking tot hoe men daar contact met de pers zou kunnen hebben. Uh, als men dat wil, dan begeleiden we dat ook. Oké, okay. Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan de Rijn, dank dat u ons weer even te woord wilde staan. Vannacht. Graag gedaan. Dan om elf minuten over acht naar Ivoorkust. Want Watara is daar nu de enige echte president. Na de val van zijn rivaal Laurent Bakbo. Nou ja, val. Bakbo is door Watara's leger gearresteerd. Correspondent Pauline Bakse is nog altijd in Abidjan. Paulien, ja, hoe is het nu met Bakbo? Waar is hij? Ja, Bakbo zit nu in hetzelfde hotel waar Watara al vier maanden zat opgesloten en omringd was door VN-troepen. Uh, dat is het golfhotel en uh, hij heeft daar een uh, suite gekregen en zit daar met zijn vrouw. Wanneer gaat het um, beginnen uh, rond bakbal? Bijvoorbeeld het proces, want moet op een gegeven moment, moet hij uit dat hotel natuurlijk, moet iets gaan gebeuren met deze man. Ja, zeker. Maar die ambtoning van uh, Bagbo is uh, kapotgeschoten. Het uh, presidentiële paleis uh, ligt er niet al te best bij. Watra zelf die, uh, kan ook nog niet uit zijn, golfhotel, want de stad is nog niet veilig. Dus het zal even gaan duren voordat uh, daar allemaal afspraken over zijn gemaakt. Watra gaf gisteren een uh, toespraak op televisie, op zijn eigen televisiekanaal, waarin hij zei dat hij... Uh, uh, vroeger of laat een rechtszaak wil gaan beginnen tegen Bakbo en tegen zijn vrouw. En ook een waarheids- en verzoeningscommissie wil gaan opzetten. Maar ja, dat zijn allemaal nog wel wat vroege aankondigingen. Want uh, eerst moet Abidjan nog maar eens uh, weer een beetje op orde komen. Ja, en je geeft het al aan, dat is dan nog niet veilig. Je zou denken met de arrestatie van Bakbo uh, zijn de gevechten voorbij. Maar dat is dus nog niet zo? Nou, de gevechten lijken wel een beetje voorbij, want het was gisteren rustiger dan het in de afgelopen tien dagen is geweest. Dan heb ik het over de avond en de nacht. Maar er zijn nog wel milities die uh, op straat lopen. Dus jongens met wapens. Het zijn er misschien minder dan voorheen. Maar het is wel belangrijk dat hij ook een wapens komt inleveren uh, bij de politie en de zandarmen. En dan ophouden met de strijd. En dat is ook wat, wat er in gifte heeft gevraagd. Van jongens, uh, hou hem mee op. Uh, de leider heeft het opgegeven, doe hetzelfde. Ja, voor ons was een graadmeter hoe veilig of onveilig het is in Abidjan, of jij naar buiten bent geweest, Pauline. Hoe, hoe is dat? Ben je, ben je bij en heb je al een voet buiten de deur gezet? Nou, het is hier nog heel vroeg in de ochtend. En misschien hoor je op de achtergrond uh, vogelgeluiden. Ik zit uh, op mijn terras. Ik weet nog niet of ik vandaag naar buiten kan. Ik ga eerst uh, kijken om een uur of negen. Ik ga rondbellen of het mogelijk is. En dan... Uh neem ik later wel een besluit. Maar uh, ja, het, is, het, is, het is belangrijk om niet al te voorbarig te zijn. Nee, precies. Want je geeft ook al aan... er lopen nog veel mensen met wapens rond. Er is ook veel geplunderd de afgelopen tijd. Uh, krijg je het idee dat daar wel snel aan gewerkt gaat worden? Dat bijvoorbeeld ook uh, ja, de supermarkten weer bevoorraad gaat worden? Dat, het, dat er weer politie op straat komt? Ja, ik denk het wel. En ik zag gisteren Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die zei dat hij wil helpen om de voorkeur snel weer veilig te maken. En het zou goed zijn als de Verenigde Naties echt een rol weer van peacekeeping op zich nemen... en hier in de stad mensen neerzetten en, patrouilleren en gaan patrouilleren. Ik denk dat dat belangrijk is en dat de VN daar echt een, een heel nuttige rol in kan spelen. Pauline Baks vanuit Abidjan, ze blijft nog even voorzichtig. Waarop we hopen straks contact te krijgen met onze verslaggever in Libië, Lex Runderkamp. Om te spreken over de situatie daar. Nadat gesprekken over vredesonderhandelingen zijn stuk gelopen. Straks meer dus. Eerst naar Erwin de Hart. Hoe is het op de weg, Erwin? Het is veel drukker dan we verwacht hadden. Het is, het is droog. Tenminste, hier in Den Haag is het droog. volgens mij in de rest van Nederland is het over het algemeen ook droog. Maar er staat toch bijna 300 kilometer aan file op dit moment. Enige verklaring voor? Nou, dinsdagochtend is altijd de drukste dag. Maar dit okay. is toch wel ver boven het gemiddelde. Um, er staat een file op de a 2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Wessem 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de langste file van dit moment is op de A12 Den Haag-Utrecht... tussen Blijswijk en Nieuwebrug van 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De kosten die pensioenfondsen maken om ons pensioengeld te beheren... zijn veel hoger dan wat de pensioenfondsen tot nu toe hebben aangegeven. worden daar net gert jan Dennekamp over. Door die onzichtbare kosten sparen deelnemers minder pensioen. Blijkt uit onderzoek van de HFM, Autoriteit Financiële Markten. Dat onderzoek zal later vandaag worden gepresenteerd. En door die onzichtbare kosten krijgen de deelnemers uiteindelijk minder uitgekeerd. Daar gaan we over praten met uh, Valkenburg van Tower Watson, adviseur van de pensioenfondsen. Meneer Valkenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Waar wordt dat geld die kosten dan aan besteed? Waar worden ze voor gemaakt? De kosten die worden gemaakt voor de, de uitvoering van de pensioenregelingen en uh, het, uh, het beleggen van uh, alle pensioengelden die, uh, die binnengekomen zijn... en die uh, over, uh, over een aantal jaren uh, gebruikt moeten gaan worden... om de pensioen uit te kunnen keren. Dus het is de uitvoering van de regeling en de kosten van het beleggingsbeleid. Meneer Valkenburg, het verbaast ons enigszins dat fondsen niet weten... hoeveel kosten ze maken om het pensioengeld te beheren. Heeft u dat gevoel ook? Nou, dat verbaast mij ook wel, uh, moet ik zeggen. Ik, ik, uh, het is niet mijn ervaring. Ik denk dat de, de meeste fondsen heel goed weten hoeveel kosten ze maken. Maar waar de AFM denk ik vooral uh, over praat... is dat de kosten niet altijd volledig transparant in de jaarverslagen worden opgenomen. En er worden nog wel eens uh, kosten gemaakt bij beleggingsfondsen. Dus niet bij het pensioenfond zelf, maar bij de beleggingsfondsen waar ze het geld hebben uitgezet. Mm -hmm. En dan wordt daar een, een wat lager rendement getoond, maar niet het hoge rendement en dan de kosten eraf uh, om tot het lage rendement te komen. Dus dat stapje wordt soms zelfs overgeslagen in de verslaglegging. En dat zou beter kunnen, dat zou transparanter kunnen. Maar de AFM heeft berekend dat de fondsen in totaal... anderhalf tot drie miljard euro per jaar meer uitgeven dan ze zeggen aan kosten. Wat, wat geef je dan allemaal uit? Nou, dat zijn inderdaad de, de, de kosten, denk ik, uh, vooral voor uh, het, het doen van de beleggingen. Maar drie uh, miljard? Ja, maar we, we, we hebben ook wel iets van 800 miljard belegd vermogen. En uh, als, je, als je dan kijkt naar, naar beleggingskosten, nou dan, dan zit je snel in een half tot 1 procent uh, ja. kosten. Uh, en dan, dan praat je inderdaad over vele miljarden alleen al aan jaarlijkse kosten. En dat er meer uitgegeven wordt dan gezegd, dat is niet per se weggegooid geld, maar het is meer een presentatiekwestie... in de jaarverslaggeving. Hmm, nou, is me dat nog niet helemaal duidelijk. Merken we dat dan, die 3 miljard aan kosten... meer dan ze zeggen in ons pensioen bijvoorbeeld? Nou, uh, het, het is natuurlijk duidelijk dat als we hetzelfde kunnen bereiken... met minder kosten, dat dat altijd beter is. Ja, dat dat, dat is lang heen. niet ja. altijd het geval, want kosten die moeten wel gemaakt worden... om goed te kunnen beleggen. Maar het dus... kan minder, het kan beter. Het, het, in een aantal gevallen kan het denk ik beter. In de meeste gevallen heb ik niet het gevoel dat het weggegooid geld is. Um, ik, uh, ik, ik denk dat daar uh, over het algemeen goed naar gekeken wordt. Als ik kijk naar, naar een aantal collega's van me... die zelf bij vermogensbeheerders gewerkt hebben... die weten heel goed de kneepjes van het vak en weten... pensioenfondsen daarop te wijzen van... nou, wat voor afspraken moet je nou maken met je vermogensbeheerder? Over het algemeen is dat redelijk goed geregeld... maar we moeten wel ons bewuster zijn van die kosten. Ja, en dat precies. is ook dusdanig... Ja, want als je het niet weet, dan, ja, dan weet je het niet, hè? Ik zal maar zeggen. Nee, maar de pensioenfondsbesturen die weten het wel. Uh, alleen het wordt niet zo transparant gemaakt in de jaarverslaggeving. Dus ik denk dat daar een verbeterd slag gemaakt kan worden. Ja, nou is het hele bedrijfsleven aan het uh, snijden, aan het kostenbesparen en aan het fuseren. Is dat ook iets om de pensioenfondsen nog aan te bevelen? Nou, dat is al volop bezig. Uh, als ik kijk, uh, een, een jaar of 15 geleden hadden we ongeveer 1200 pensioenfondsen in Nederland. Uh, inmiddels zijn het er rond de 500. En een heleboel kleintjes daarvan, hè? Um, nou, en heel veel kleintjes, alhoewel ook een aantal grotere, die zijn inmiddels weg van de 1200 naar de 500. Er zijn er heel veel uh, weg, die zijn samengegaan of naar een verzekeringsmaatschappij gegaan. En dat, en dat helpt wel. Dat, dat helpt zeker, denk ik. En ook nu zie ik heel veel activiteit dat veel pensioenfondsen zich bezinnen op de toekomst. Is het goed om zelf door te gaan? Is het goed om misschien samen te gaan met anderen? Of is het misschien beter om naar een verzekeringsmaatschappij te gaan? Wat ook een vorm van samengaan is. Adviseur van pensioenfondsen, Valko Valkenburg, Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Tien minuten voor, half negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is ons gelukt om contact te krijgen met uh, Libië. Er is nog, uh, zicht, nog geen zicht op het eind van de strijd in Libië. Na de mislukte bemiddelingspoging van de Afrikaanse Unie... gaat het uh, weer hard tegen hard kunnen we stellen. De stad Misrata, die in handen is van de opstandelingen... Uh, is weer bestookt met raketten, daarom naar Lex Runderkamp. In Benghazi, in het oosten, Lex. Uh, hoe is de stemming na die mislukte bemiddelingspoging van president Soemer? Want daar hebben we het over. Uh, uiteindelijk is het heel vrolijk geworden, maar het begon heel grimmig. De Afrikaanse eenheid, of de Afrikaanse Unie die hier in het hotel was en vergadert dat hele dag, en uiteindelijk niet eens op de persconferentie verscheen om uit te leggen dat het mislukt was, moesten natuurlijk weer weg richting uh, met auto's de stad uit. En die werden echt belaagd, eventjes hier uh, toen ze het pand uitgingen, daar hebben we uiteindelijk ook kunnen filmen. En dat, dat, dat ze werden, het was niet met water zeg dus bedreigd, maar er was een menigte die yelde tegen die Afrikanen: van... hoe konden jullie dit nou toch voorstellen? Jullie werken alleen maar voor Gaddafi. Dus het begon heel. Ja, van nou, dat kan nog wel eens even spannend worden hier in de stad. Maar toen de Afrikaanse Unie vertrokken was, uh, uh, viel iedereen elkaar hier op straat in de armen. Ging zingen, dansen. En, het is, en ik ben, ben gisteravond ook nog ver de stad in geweest om te kijken. En het was, ja, de stemming is op dit moment weer helemaal alsof ze een diplomatieke oorlog hebben gewonnen. Ja, maar dat hebben ze uiteindelijk niet. Uh, lijkt ze, en uh, hoe moet dat nou verder? Want uh, ze lijken toch niet echt beslissend te kunnen winnen van Gaddafi. Ook niet met hulp van de NAVO. Ze zullen toch iets moeten? Ja, maar er zijn, wel, er zijn veranderingen gaande hoor. Uh, uh, ik heb gisteren gehoord dat er rebellen al de afgelopen weken getraind zijn in Qatar. Uh, en dat die inmiddels ook naar de, hier de frontlinies zijn vertrokken. Dat is één ontwikkeling waarvan ik denk, nou ja, oké, okay, dat krijgt dus concrete vormen. Uh, nou, we weten inmiddels dat de wapens uit Qatar uh, deze kant op zijn aan het komen zijn en al zijn aangekomen. En gisteren, wie liep ik hier gisteren tegen het lichaam, uh, tegen het lijf? Uh, de Amerikaanse. Een Amerikaanse vertegenwoordiger bij de rebellen. Er is dus een diplomaat, zeg maar, een soort ambassadeur, die hier nu in, in, in Benghazi zit... om voortdurend contact te leggen tussen de Amerikaanse regering en, en, en de rebellen. En er zit ook een Britse envoy, zoals dat heet hier. Dus de, de, de connectie tussen de rebellen en, en, en onze wereld, de westerse wereld... zeg maar is toch ook wel behoorlijk aan het, aan het hm. volwassenen aan het worden. Er gebeurt eigenlijk veel meer dan we zo op het oog kunnen zien, Alex. Lex. Zijn de omstandelingen ja. niet bang dat de NAVO toch op een gegeven moment... Um... Ja, geen been meer ziet in de operatie en hem stopzit? Nee, helemaal niet. Men is hier ontzettend in de stemming van wij gaan ongelooflijk knokken. En dat gaat, wat hun betreft, ik zeg niet dat het waar is, maar zij vind, denken zelf dat ze daar. Niet al, te lang, niet al te lang, maar nog een paar weken of maanden voor nodig hebben. En zij gaan allemaal vanuit die resolutie 1973 van de Verenigde Naties, die zegt dat de burgerbevolking beschermd moet worden tegen ik zal zeggen, het geweld van de overheid van Gaddafi. Ja, die staat. En uh, zolang daar, als daar grote ontwikkelingen komen... waardoor de burgerbevolking weer bedreigd zal worden... verwachten ze, zal, zullen de, de, de, de, ja, de NATO in dit geval weer in actie komen. Ja. Dus ze begrijpen dat het misschien tijdelijk stilvalt. Maar uh, ja, ze zeggen, uh, wij zijn de bevolking zelf die voortdurend aangevallen worden, Dus wij rekenen op die resolutie van de Naties. Ja. En die delegatie van de Afrikaanse Unie, wat, is die nu onverrichte zaken weggegaan? Of is die terug naar Gaddafi? Of bemiddelt die wel door? Uh, nee, ze, ze bemiddelen absoluut niet door. Die, de bemiddelingspoging van de Afrikaanse Unie is aan deze kant, in ieder geval gisteren, heel hard doorgesneden. Uh, volgens mij zijn ze gisteren naar een ander hotel gegaan om daar onder beveiliging uh, van uh, buitenlandse uh, beveiligers, zal ik maar zeggen, die hier gisteren over rondliepen. De Franse geheime dienst vroeg ook alsmaar aan mij: uh, uh, een Frans sprekende beveiligingsmannen. Uh, wie, ...wie ik toch aan het filmen was, want ik was een portretje aan het maken van uh, de, de, een klerk in het hotel... ...te midden van al het ge gevoel uh, van de diplomaten. <laughs> uh, het, het, word, ik merkte dat er heel veel buitenlandse beveiligers waren. Nou ja, die, die, die zijn, daar zijn ze nu bij. En uh, ik neem aan dat ze in de loop van de dag gewoon onverlichte zaken naar huis vertrekken. Lex Runderkamp, dankjewel. Lex Runderkamp vanuit Benghazi. En vanuit Libië gaan wij door naar... Groningen, Noord-Nederland, heeft uh, vanaf vandaag namelijk 24 uur per dag... de beschikking over een traumahelikopter. En als het weer meewerkt, tenminste. Tot nu toe moest de helikopter, u kent dat verhaal misschien, aan de grond blijven... zodra het donker werd, mocht niet vliegen in de nacht. Uh, wij praten met Jens Valk, coördinator van het mobiel medisch team... dat uh, met de helikopter vliegt. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u er helemaal klaar voor? Ja, we, zoals het er nu uitziet zijn we er helemaal klaar voor... Want er heeft, uh, heeft flink wat oefeningen hebben er plaatsgevonden ja. hè, om dit te kunnen. Ja. Nou, u refereert al even aan uh, de, het voorspel wat we hebben gehad. Uh, dat is uh, natuurlijk dat we politiek uh, bezig zijn geweest om het voor elkaar te krijgen. Nou, uh, we zijn heel blij met uh, het besluit van uh, staatssecretaris Atma... dat uh, we de operatie uh, nu mogen uitvoeren vanuit uh, Groningen, ook vanuit het dak... En we zijn uh, vervolgens heel uh, druk aan het werk gegaan... om onze piloten te trainen en onze verpleegkundigen... die eigenlijk als een co-piloot uh, fun functioneren in de, in de nacht. En wat oh. hielden die oefeningen en trainingen in? Om weg s'nachts vliegen en kijken hoe het gaat? Ja, nou we vliegen s'nachts met uh, restlichtversterkers. Night vision goggles heet dat met een mooi woord. En uh, die versterken het uh, restlicht van maan, sterren en andere ja, lichtbronnen. En daardoor door die uh, kijkers te gebruiken kun je uh, veel meer dingen zien s'nachts dan, uh, dan overdag. Of, uh, sorry, dat je, kun je beter zien... Uh, uh, we snappen wat u bedoelt. Ja, precies. Dat maakt dus in ieder geval dat je uh, uh, toch een hele andere procedure hebt. Ja. en uh, Daar moet je aan wennen en dat moet je trainen. En we hebben dus uiteindelijk zo'n per verpleegkundige... Uh, hebben ze zo'n zes oefenvluchten moeten doen. En ja. uh, zij zijn nu helemaal klaar uh, om uh, ingezet te worden. Ja, met brillen zie je beter dan zonder brillen. S nachts. Zijn er nog ergens omstandigheden te bedenken wa wanneer u niet kunt vliegen? Ja, nou, dat, natuurlijk altijd als het uh, uh, weer slecht is. Uh, uh, we vliegen gewoon op zicht, uh, zoals ik al zei. Maar dat zijn natuurlijk net de, de omstandigheden... waarin er ook bijvoorbeeld kettingbotsingen plaatsvinden? Ja, nou, dat, dat, dat is zo. Uh, aan de andere kant... Uh, en dan, uh, je zult toch. Uh, de veiligheid gaat boven alles. Hè. Dus uh, op die momenten dat er dan uh, verkeersongevallen zouden zijn en, en mist. dan hebben we altijd nog de beschikking over de bus. En dan gaan we met het MMT-voertuig uh, zoals het zei. Ja. Goed, en dan, um, ja, dan moet je over de grond. Inderdaad, hebben we ook niks aan als een helikopter het uiteindelijk niet uh, kan redden. Welke gebieden bestrijdt u nu? Uh, wij bestrijken nu uh, de drie noordelijke provincies. En dat was uh, uiteraard uh, s'avonds en nachts met de bus in een heel kleinere, veel kleinere radius. En we kunnen nu uh, s'nachts het hele gebied, inclusief de uh, Waddeneilanden, uh, kunnen we bestrijken. En daarmee is eigenlijk uh, na Amsterdam, uh, Rotterdam, Nijmegen met Groningen de cirkel uh, voor Nederland rond. Dan heeft heel Nederland een 24 uur dekking. Ja, dat klopt. U was de laatste. Ja, we waren de laatste en uh, we zijn enorm blij dat we uh, nu uh, ja, die hulpverlening uh, die we zeg maar, als aanvulling op de ambulancezorg kunnen leveren, dat we nu gewoon in uh, het hele gebied ook onder, uh, onder die 24 uur omstandigheden kunnen aanbieden. Goed, ik wens u veel succes met het team. Oh, okay. Jens Braag Valk, coördinator van het uh, mobiel medisch team in het uh, noorden van Nederland.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 Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. De werknemers van de kerncentrales van Fukushima hebben opdracht gekregen zich in veiligheid te brengen. Die oproep is gedaan na een nieuwe aardbeving. Over schade is nog niets bekend. De ramp met de Fukushima kerncentrale is opgeschaald naar de hoogste categorie van nucleaire ongeluk. Het was categorie vijf en dat is nu zeven. Atoomfysicus Turkenburg vertelt wat die schaal inhoudt. Wetenschappelijke instrumenten, zoals een aardbeving, een schaal van Richter. Als daar dan een, een schaal uitkomt van 7,0 of 9,1, nou dan weet je dat kan je meten en dat is door iedereen vast te stellen. Maar hier zit een hoge mate van subjectiviteit in. Je communiceert met je bevolking hoe je er tegenaan kijkt. De ramp in Tsjernobyl, 25 jaar geleden, viel ook in categorie 7, maar was wel tien keer erger dan Fukushima. Oud-president Bakbo van Ivoorkust wordt voor de rechter gesleept. Het heeft zijn rivaal, de gekozen president Wattara, gezegd. Bakbo werd gisteren door militairen van Watara opgepakt. Het Franse leger speelde daar een belangrijke rol bij, maar daar zeiden de Fransen eerst niets over, zegt correspondent Frank Renaut. Later is duidelijk geworden dat de Franse militairen en de VN-militairen ondersteuning hebben geboden bij de hele operatie. Voor het eerst zijn Franse militairen ook op de grond in actie gekomen. Een kolonne Franse panzervoertuigen bijvoorbeeld werd gisteren ingezet rond het verblijf van Bakbo.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 En uh, we hebben aan hen de keus gelaten. We hebben gezegd, we dragen het nu aan jullie over. Maar het is aan jullie om te bepalen wanneer. En ze hebben allemaal besloten, we beginnen weer. We gaan proberen uh, zo snel mogelijk weer een veilig winkelcentrum te zijn. En daar sta ik helemaal achter. De politie heeft gisteravond opnieuw de woning doorzocht... van de man die zaterdag zes mensen doodschoot. De politie is op zoek naar aanwijzingen om de schietpartij te verklaren. Of de politie daarbij iets heeft gevonden, is niet bekendgemaakt. Pensioenfondsen hebben geen goed beeld van de kosten die aan hen worden doorberekend. Volgens de autoriteit Financiële Markten wordt er per jaar... anderhalf tot 3 miljard euro meer betaald dan in de jaarverslagen staat. Pensioenfondsen brengen geld vaak onder bij vermogensbeheerders... en die brengen kosten in rekening. Maar ze sluizen een deel van het geld ook weer door naar anderen. Dat levert een ondoorzichtig systeem op, zegt verslaggever Gertjan Dennekamp. Onderweg verdient iedereen er een beetje aan. En eigenlijk is bij de fondsen niet helemaal duidelijk hoeveel er dan in dat hele proces aan verdiend wordt. Dus wie wat uh, verdient. De AFM vindt dat vermogensbeheerders veel eerlijker moeten melden... welke kosten zij de pensioenfondsen in rekening brengen. En oud topatleet Carl Lewis wil de politiek in. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor de Senaat in de staat New Jersey. in record, Ja, hij rent om te winnen. Nu 49-jarige Lewis is Democrat wil zich vooral inzetten voor jongeren, voor ouderen en het onderwijs. Carl Lewis is een van de succesvolste Amerikaanse sporters. Hij won negen Olympische medailles en acht wereldtitels. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weeronline. Nederland zit in een noordwestelijke stroming en daarmee wordt koelere lucht aangevoerd. Het is vandaag dan ook voelbaar frisser. De maxima liggen tussen 10 graden op de wadden en 13 graden in Limburg. De dag begint overwegend bewolkt en met wat regen. Later zijn er perioden met zon, afgewisseld door stapelwolken, die lokaal uitgroeien tot een bui. Daarbij staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het vrij helder, koelt het af tot gemiddeld een graad of drie. In het binnenland kan het aan de grond een graadje vriezen. Morgen, woensdag, verloopt wisselend bewolkt met in het binnenland opnieuw een enkele bui. Het wordt dan 10 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. De dagen daarna is het overwegend droog, met de ruimte voor zon en geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen. ANWB-verkeersinformatie. 300 kilometer aan files in Nederland. Op dit moment staan een hoop Nederlanders vast. Uh, allereerst op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen, Oler en Wessem, 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. 10 kilometer file en de linkerrijstrook dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en nieuwe brug 15 kilometer. Een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en, Van, en de Van Brienenoordbrug. Zorgt voor 4 kilometer file. Twee Stroken dicht daar. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. 8 kilometer. Door een aanrijding, de weg is weer vrij. En ook door een aanrijding op de A50, file Zwolle richting Apeldoorn tussen Epen en Vaas, 3 kilometer. Ook daar is de weg weer vrij. Salarisadministratie kan beter. Schep rust. sdworks.nl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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog lukte het de Russen wat tot dan toe niemand voor mogelijk had gehouden: een mens werd de ruimte ingelanceerd. Yuri Gagarin. Vijftig jaar geleden, precies vandaag. En de Russen zijn nog altijd zo trots als een pauw op hun held. Kisha Hekster luisterde nog eens naar de aankondiging van toen op Radio Moskou. ...en het eerste in de wereld van de mens, mens in een Daar gaan we. Met die woorden vierden de Russen hun grote triomf nu 50 jaar geleden. De Amerikanen hadden het nakijken, want de eerste man in de ruimte was een Rus. We ruimte, het het en, en hun held is hij nog steeds. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. In het Kosmonautenmuseum in Moskou kent iedere scholier zijn naam. Gids Alexei loopt vol trots langs de ruimteschepen die in de grote expositieruimte van het museum hangen opgesteld. Het Russische ruimteprogramma is nog steeds het interessantste ter wereld. Onze Soyuz-raket is al zo oud, maar hij doet het nog steeds, zegt Alexei. Cynici zeggen dat Gagarins ruimtevlucht ook meteen het hoogtepunt was in de Russische ruimtevaart en dat het daarna allemaal niet veel soeps meer is geworden. Maar daar wil Alexei niets van horen. Er zijn juist heel veel nieuwe ontwikkelingen, zegt hij. Ons eigen Russische navigatiesysteem GLONASS. Of aan het Mars 500 project, waarbij een reis naar de Rode Planeet wordt nagebootst. Met alle fysieke en psychologische uitdagingen die daarbij komen kijken. Eigenlijk, zegt Alexei, kun je zeggen dat de ruimtevaart van Rusland altijd een topprioriteit geweest is. En ons programma bevindt zich nog altijd aan de top. In de bioscoop in het museum laten de Russen dat ruimteprogramma graag zien. Honderden bezoekers komen er iedere dag om zich te vergapen aan de Russische prestaties in de kosmos. Amerika is onlangs gestopt met het Space Shuttle-programma... en daarmee zijn de Russen de enige die nog bemande ruimtevluchten uitvoeren. Zodat Alexei met duidelijk plezier in zijn ogen kan zeggen... dat de Russen nu de Amerikanen de ruimte in helpen. Eigenlijk een beetje net als toen... De Amerikanen hebben nog altijd het nakijken, zie je hem denken. Zijn de handen, de handen, de zijn het denken. Natuurlijk is hij trots op zijn land, op de helden van zijn land, op Yuri Gagarin. Het is een hele generatie van ruimtevaarders, zegt hij, die mij tot voorbeeld dienen. En daar kan je toch niet anders dan trots op zijn. En dan ging die 50 jaar geleden, 2 april 1961, Yuri Gagarin met zijn volstok 1 de ruimte in als eerste mens. Dan gaan we weer eens naar Veenhuizen. Hoe is het daar, Joris van de Kerkhof? Het is daar bitter en zoet. Ja. Uh, in Veenhuizen gebeuren vandaag speciale dingen. Het is een speciale dag vandaag. Een soort eikpunt voor de herinrichting van Veenhuizen. Gevangenissen zijn er nog. Maar er zijn ook allerlei andere dingen hier gekomen de afgelopen jaren. Er is voor 60 miljoen geïnvesteerd. En er is nu een hotel. En dat heet Pitter en Zut. En dat hotel is van u. Wanneer bent u ermee begonnen? We zijn er in 2003 mee begonnen met de ontwikkelingen van het, van het plan. En in... Uh, 2009, 1 april, is het open gegaan. Twee jaar uh, en, uh, en ruim een week. En, uh, het is een, een chic hotel. Uh, met daar aan de achterkant is nog een, uh, nog, nog, nog een bijgebouw. Wat gebeurt daar? Dat is de rugkliniek. Daar uh, is Menno Iprenburg Die doet daar polyklinische hernia-operaties. Die, uh, die duwt als het ware de hernia weer, uh, weer weg. Dan uh, kom je uh, krom binnen en je gaat huppelend de straat weer uit. Er is zelfs een hotelgast. Goedemorgen, meneer. Um, u dacht, Veenhuizen, leuk. Daar ga ik eens een keer van maandag op dinsdag logeren. Ik uh, moet hier zijn voor mijn werk. Uh, vanmorgen heb ik een bijeenkomst in het uh, gevangenismuseum. Ik ben hier nooit eerder geweest. En ik ben gisteravond laat aangekomen. Ja. In het donker. Dus ik heb van Veenhuizen zelf nog niets gezien. En, en uw kom... accenten te horen is het ongeveer 2,5 uur rijden waar u vandaan komt. Uh, drie uur. Ik, ik woon uh, vier kilometer boven de Belgische grens, dat klopt. En ik wilde het komende uurtje nog benutten om even door Veenhuizen te lopen... om de plaats even te verkennen voordat ik naar de bijeenkomst ga. Ja, nou, het is veel veel dus allemaal nieuw voor mij. Veel plezier hier. Gaat u mee naar buiten? En meneer Blauwbroek, de baas van het, van het hotel, één van de twee bazen... zien we daar, als we naar buiten lopen, eh, zien we daar eh, niet alleen het pand van de, van, van de Hernia... maar zien we ook nog een, een ander pand. Kunt u mij meenemen naar, nou, jaren 35 geleden? U stond hier. Ja, ik ben hier geboren en getogen in, in Vinhuizen in 1962... En uh, de eerste jaren dat ik hier woonde, was dit gebouw nog in gebruik als, uh, als hospitaal. En als klein jongetje uh, moest ik hier dan naar de tandarts. Dat betekende dat ik hier aankwam en uh, voor een hele hoge deur kwam te staan. Die hoge deur is er nog steeds? Aanbellen? Aanbellen. En dan kwam er een man met een zwarte pet op voor het kleine raampje. En die keek wie er voor de deur stond. En als het dan goed was, dan mocht je binnen. Met slechte tanden waarschijnlijk? Met slechte tanden. Ik had een slecht gebit. En dan uh, kwam je bij de terecht en uh, ja, die had ook aftandse apparatuur. Dus ik heb daar, uh, ik heb daar uh, waarschijnlijk vervormde, maar wel hele slechte herinneringen aan dat uh, uh, het tandartsgebeuren hier in Vinhuizen. Het heeft niet lang geduurd, want ergens in de jaren 60 werd het, uh, het gebouw als hospitaal gesloten en, uh, en kreeg het allerlei andere functies. Ja, in 1974 bent u hier weggegaan. Nou, we lopen gewoon het gebouw door. Zul je naar boven lopen? Mooie trap. In 1974 bent u weggegaan, want uw vader werkte hier... maar het bedrijf waar hij werkte werd geprivatiseerd. En toen, uh, toen moest de familie uh, ook weg. Waarom bent u teruggekomen? Waarom ben ik teruggekomen? Ik, uh, ik reed hier in uh, 2003 samen met mijn moeder en mijn vriendin door, uh, door de straat. En toen waren de gebouwen die waren vervallen en dichtgetimmerd. En toen ontstond het idee van, wij gaan hier het hospitaal voor goede zorg beginnen. Ik had net een stuk in de krant gelezen over uh, investeringen in Vinhuizen. En toen dachten we van, uh, nou, sluit heel erg aan bij wat ik normaal doe. Ik heb een uh, adviesbureau in de gezondheidszorg. En uh, wij willen werken aan goede zorg voor mensen en aan gezond leven. En dat leek ons een fantastische invulling voor deze gebouwen. Ja, nou, dat, dat hebt u gedaan. We kunnen hier nog een trap omhoog lopen, maar dat doen we dan niet in de uitzending. Uh, u woont hier niet, hè? Ik woon hier niet. Ik woon in Weesp. Nou, dat is dan uh, iedere dag uh, fijn op een rijden. Van Weesp naar Veenhuizen. Oh, wat leuk, zeg. Zo'n trap omhoog. Het <truimert> weg. Bijna kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ivoorkust heeft na vier maanden eindelijk nog maar één president, Ouattara. Oud-president Bakbo is gisteren opgepakt. Ouattara hield gisteren een toespraak. Nieuwe hoop gloort aan de horizon van Ivoorkust, zei hij. Na vier maanden van crisis, vele doden en zware gevechten... is Ivoorkust eindelijk niet meer verdeeld, al dus Wattara. Hij riep jonge Ivorianen op de wapens neer te leggen. Leg de wapens neer, jonge mensen van Ivoorkust. Dat was de oproep van de nieuwe president Tatara. Hij deed die oproep een paar uur nadat Franse militairen oud-president Bakbo... naar het Golfhotel hadden gebracht. Daar gaf ook hij een korte verklaring. Ik dat ook Laurent Gbagbo, oud-president van Ivoorkust, hoopt dat de gevechten tussen burgers nu stoppen. En dat Gbagbo oproept tot kalmte is zeldzaam. In 2000 deed hij voor het eerst mee aan de presidentsverkiezingen. Die verliepen chaotisch en na de stembusgang riep hij Ivorianen op om de straat op te gaan. Ik van Côte d'Ivoire patriotten van Ivoorkust. Patriotten van Ivoorkust, riep Gbagbo na de verkiezingen van 2000. De enige president van Ivoorkust, Benny. Toen Bakbo's termijn in 2005 afliep... verkeerde zijn land in een bloedige burgeroorlog. Verkiezingen waren onmogelijk... en met toestemming van de Verenigde Naties bleef hij president. Een stembusgang stelde hij keer op keer uit. In 2008 leek het ervan te komen... en maakte Simone Bakbo bekend dat haar man weer kandidaat was. Ik officially proclaim Comrade Laurent Gbagbo, candidate of our party, the Ivorian Popular Front, for the presidential election on November 30th, 2008. De verkiezingen werden weer uitgesteld tot november 2010. Toen verloor hij van zijn tegenstander, Ouattara. Zelf zag hij dat anders en hij benoemde zichzelf wederom tot president. En dat vond hij helemaal niet raar. Napoleon kronen zichzelf toch ook tot keizer. In Frankrijk, mijn Napoleon. Bakbo kroonde zichzelf tot president van Ivoorkust... maar werd maandag gearresteerd. Watara wordt president. Het is tijd voor een nieuw begin voor Ivoorkust, zei hij. Vive la Republiek, vive la Côte d'Ivoire... que Dieu bénisse notre beau pays. Leven ons mooie land, de nu nog enige president en rechtmatige president Watara hoorde u van Ivoorkust. Veel meer informatie over Ivoorkust en over de machtswisseling, daar leest u op onze website nos.nl. Dat geldt ook voor Japan, maar ik kunt ook gewoon blijven luisteren. Want we gaan het er zo over hebben. De ramp met de kerncentrale na de aardbeving... is nu net zo hoog ingeschaald namelijk als in de tijd Tsjernobyl. Straks meer daarover van een deskundige eerst naar Erwin de Hart. Het was heel erg druk, Erwin, zei je eerder. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Uh, het is nu iets minder dan 300 kilometer. Het loopt maar langzaam terug, deze ochtendspits. Uh, twee files vallen mij op op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Dat komt door de lengte, 15 kilometer... En door een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... staat tussen Knopend Ridderkerk en de Van Brineoortbrug 7 kilometer file nu. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al. Japan heeft de ramp in de kerncentrale Fukushima 1... ingedeeld in de hoogste categorie van de INES-schaal voor nucleaire incidenten. Daarmee is de ramp dan net zo erg als die in Tsjernobyl in 1986. Toch werd de hele tijd gezegd dat Fukushima niet te vergelijken was met Tsjernobyl... Zegt ook Wim Turkenburg, atoomfysicus van de Universiteit Utrecht. Dat werd inderdaad vanuit uh, Japan uh, gezegd. Ik moet zeggen, vanuit de internationale wereld, uh, werd al uh, zeg maar een paar weken geleden gezegd uh, dat de rand ingeschaald zou moeten worden op nummer 6. Uh, en als je kijkt naar Tsjernobyl, dan uh, dat zeggen ook de Japanners nu, er is waarschijnlijk minder activiteit tot op heden naar buiten gekomen in Japan dan in Tsjernobyl. Men schat het in Japan uh, ongeveer op 10 tot 20 procent van de hoeveelheid die in Tsjernobyl naar buiten is gekomen. Maar uh, ook dan is het al ver over de standaard die men heeft gesteld internationaal voor categorie uh, nummer 7. Ja, maar meneer Turkenburg, dan zijn de gevolgen niet net zo ernstig als uh, in Tsjernobyl. Dat klopt. Uh, er zijn in Tsjernobyl duidelijk al acuut een aantal doden gevallen. Uh, er is ook inderdaad veel meer radioactiviteit naar buiten gekomen uit de reactorkern zelf. Ook uh, alfa uh, zeg maar veel meer plutonium, dat soort van, van materiaal. Uh, je zou kunnen zeggen: dit is een vertraagde ramp ten opzichte van, uh, van, van Tsjernobyl, waar een explosie uh, plaatsvond. In één klap er ontzettend veel hoogte de lucht in werd geblazen, en over een heel groot gebied werd, uh, werd uitgesmeerd. Dit is vertraagd, het loopt nog steeds door, dat zegt men ook. Er komt nog steeds veel reactiviteit naar buiten. Maar toch veel minder, zeg maar minstens duizend keer minder tot tienduizend keer minder dan op het hoogtepunt. En dat hoogtepunt was dus eigenlijk een paar dagen nadat de ramp begon. Ja, met die, uh, met die, ontploffende, met die uh, ontploffende centrales door die, ja. die waterstofontploffingen uh, die daar plaatsvonden. Precies, ja. maar u geeft het al aan. In Tjernobyl is echt ook een, een werkende reactor ontploft. Hè. Daar is het heel hoog de lucht in geslingerd. Ja. Een groot gebied besmet, maar het, het gebied eromheen is onbewoonbaar geworden. Moeten we daar nou in Japan ook voor vrezen? Ja, dat geeft men in feite nu ook al aan. Ze zijn daar metingen aan het doen. Ze, ze, ze geven nu aan dat ze in feite stralingdozers meten tot 40 tot 60 kilometer afstand die eigenlijk te hoog zijn als je op de norm gaat zitten van je mag niet meer dan 1 millisievert per jaar extra krijgen. Dus je mag verwachten dat het gebied wat onbewoonbaar wordt, dat dat gebied groter wordt dan de zone die men nu heeft aangegeven, tot 20 kilometer. Dat heeft men al ondanks een paar dagen geleden tot verboden gebied verklaard. Dus daar kunnen mensen inderdaad niet terugkeren. En men is nog aan het vaststellen welke gebieden erbij komen, want je hebt zeg maar hotspots waar hoge stralingsbelastingen zijn. En dat kan dus tot 40 50, 60 kilometer afstand het geval zijn. En uh, ja, dus de situatie is in die zin ernstig, maar men heeft tijdig, althans voor een groot deel tijdig geëvacueerd. Zelf uh, vond ik steeds dat ze meer hadden moeten evacueren, moet ik erbij zeggen. Atoomfysicus Kim Turkenburg aan de Universiteit Utrecht. De schietpartij in het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... doet denken aan vergelijkbare incidenten in het buitenland. Zoals bijvoorbeeld Finland. Er is al veel naar verwezen de afgelopen dagen. Er waren twee incidenten op scholen in 2007 en ook in 2008. Het land heeft intussen nagedacht over psychologische tests... voor mensen die een vuurwapen willen kopen. We gaan er maar eens over praten met Scandinavië-correspondent... Rolien Creton. Rolien, hoe werkt die test... Nou, het is een, een, een lijst met vragen. Het is een psychologische computertest die mensen moeten doen op het politiebureau. En met die lijst vragen proberen ze te achterhalen of je gewelddadig bent, of je suicidaal bent, of je een gevaar bent voor anderen. Um, en dan kun je twee soorten uitslagen uh, krijgen. Je kunt... Uh, uh, uh, slagen en zakken. Als je zakt voor die test, dan uh, volgt alsnog een doktersverklaring. Dus dan moet je naar de arts om een doktersverklaring te krijgen. En hoe ver zijn ze met die test? Is, wordt die al ingevoerd? Hij wordt uh, deze zomer ingevoerd. Het hm. klinkt nog niet zo grondig, Rolien. Zo'n test achter een computer van een half uurtje? Nee. Uh, en dit is ook, uh, die test is natuurlijk maar één van de vele maatregelen die ze in, uh, in Finland hebben genomen. Um, wat ze onder andere doen in Finland uh, is dat ze uh, filmpjes, de politie die analyseert filmpjes op YouTube. Uh, en dat komt omdat beide schietpartijen destijds werden aangekondigd op uh, YouTube. Uh, dus ja, daar is de politie nog steeds heel erg mee bezig, maar ja, dat blijkt uh, zoeken naar naald in een hooiberg, omdat we dagelijks uh, dit soort filmpjes op YouTube verschijnen. Uh, er wordt ook in Finland gekeken of uh, wapenbezitters in politieregisters uh, voorkomen. Er wordt bijvoorbeeld ook uh, gekeken naar schietclubs. Daar moeten ze uh, de wapens beter, willen ze dat beter controleren. Uh, de leeftijd om een wapenvergunning te krijgen wordt in Finland uh, verhoogd. Dat is nu 15, dat wordt 18 of 20. Dus... Ze proberen met heel veel verschillende maatregelen iets te doen, maar toch blijft het gevoel dat ze niet echt greep op hebben, omdat het heel erg moeilijk is. Kun je nog eens vertellen wat er toen gebeurde in die twee jaar zo achter elkaar? Nou, dat waren uh, uh, jongeren, uh, scho uh, jonge scholieren die eigenlijk uh, waarbij je niet waarbij niemand had gezien dat uh, ze uh, problemen hadden en die op scholen. Uh, en met een en met een uh, wapen, uh, ja veel mensen. Uh veel uh, medescholieren uh, doodschoten. En dat was toen wel een, een grote schok voor de Finnen. En uh, destijds waren ze ook heel erg bezig met uh, het aanscherpen uh, van de wetten. Maar wat je ziet in, in Finland is dat uh, dat eigenlijk weer een beetje op de achtergrond is geraakt. Omdat deze test, de nieuwe psychologische test, die wordt ingevoerd. De reden dat die wordt ingevoerd is dat veel Finnen uh, die doktersverklaring eigenlijk te lasten vinden. Daar is veel protest tegen. Uh, dus nu hebben ze, ze gezegd, nou dan doen we deze uh, computertest. En alleen als je daarvoor zakt, uh, dan heb je een, een doktersverklaring nodig. Oh, okay. ja. Er zijn veel wapens in Finland. Waar komt dat, uh, ja, dat, dat enthousiasme voor wapens en het bezit van wapens vandaan eigenlijk? Nou, dat komt omdat veel vinnen uh, jagen in hun vrije tijd. Uh, veel, veel gezinnen uh, doen dat. Dus kinderen gaan mee in het weekend. Oh. En daarom zijn uh, wapens voor jongeren heel natuurlijk. Uh, en daarom is het ook heel moeilijk voor de vinnen om daar, daar grip uh, uh, over te krijgen. De, daar borstelen ze echt nog steeds mee. En jij hebt ook met veel mensen gesproken daar. Wat vinden de vinnen zelf van, uh, van het grote wapenbezit van de ja, kijk, ik, het, is, het is veel natuurlijker in Finland uh, voor jongeren om met wapens uh, rond te lopen. Dus ik heb in, in Finland uh, in de bossen uh, rondgelopen met jongeren die daar eigenlijk voor de lol uh, aan het schieten waren. Mm. En uh, ja, dat, dat gebeurt vaker. Daar kijkt eigenlijk niemand... Uh, gek van op. Dus daarom is het... Uh, zeg maar natuurlijker dan in Nederland... voor jongeren om, om die wapens te hebben. En er zijn wel veel mensen... die zich daar zorgen over maken. Dus die zeggen van ja, er moeten dus toch strengere... Uh, maatregelen worden genomen. Maar dat blijkt heel erg moeilijk. Ja. En is het makkelijk om eraan te komen? En heeft iedereen ze inderdaad wel goed achter slot en grendel? Of springt nou, men er ook heel vrij mee om? Ja... Uh, uh, men springt er uh, voor Nederlandse begrippen uh, vrij mee om. Dus uh, ja, het is uh, toch normaal dat je... Um, dat jongeren wapens hebben en daar bijvoorbeeld ook ja, op, op uh, blikjes schieten en dergelijke. Ja. Dus voor Nederlandse begrippen uh, gaan ze daar vrij mee om en natuurlijk ook het feit dat je al nu op je vijftiende een, een wapen uh, kunt krijgen, dat is natuurlijk ook uh, uh, ja, erg jong. Dat willen ze wel gaan veranderen, maar ja, omdat wapens zeg maar, zo'n grote rol spelen vanwege die jacht um, is dat heel moeilijk. En wat ook eigenlijk onmogelijk blijkt is uh, uh, om het te voorkomen. Dus de angst zeg maar, dat dit nog een keer uh, gebeurt, dat leeft natuurlijk wel uh, bij, bij mensen. Ja. Nou, in ieder geval komt er dan nu deze test. Gaan ze in juni mee beginnen? Gaan ze in juni mee beginnen, ja. Goed. Rolien Kreton over die tests. test, psychologische test... voor mensen die een vuurwapen willen kopen in Finland. Rolien Kreton, onze Scandinavië-correspondent, hoorde u daarover. Zo dadelijk gaan we het hebben over de tandarts. Ja, het spijt ons ook. Het moet eventjes. De tandarts die zelf bepaalt hoeveel geld een nieuwe vulling moet gaan kosten. Of een beugel. Dat zou ook wel eens interessant voor u en mij kunnen worden. Zometeen meer erover.